3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In meerdere steden in de regio rond de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken. Tegenstanders van de regering vechten met het Libische leger in de stad Misrata. op 200 kilometer van Tripoli, melden persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera. En daarbij zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Ook in de stad Zawiya, dat 50 kilometer ten westen van de hoofdstad ligt, wordt gevochten. Gewapende tegenstanders zouden daar de macht hebben gegrepen. Een lokale tv-zender kondigde een paar uur geleden aan dat Gaddafi een toespraak gaat houden. Het is niet duidelijk waar hij dat gaat doen. Het aantal softdrukstoeristen in Bergen-op-Zoom en Rozendaal is met 95 gedaald sinds de sluiting van de koffieshops. Dat blijkt uit de eerste jaarlijkse evaluatie.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 Kijk op bruinzeelvloeren.nl Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elspet Grütke. Van harte welkom bij Dit is de Dag. Sander de Kramer, jij gaat hierover straks in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schillen. Wat is er aan de hand? Tennis hoor ik. Ja, de, de stijlvolle sport dat het ooit was, is veranderd tot gewoon een, een krachtsport. Het is, alleen, het is niet meer te volgen. Ik ben naar het ABN AMRO tennis toernooi geweest. Nou, ik ben Na uh, tien minuten ben ik lekker de coulissen ingedoken en ik heb een wijntje gedronken. Je kunt niets meer volgen van het spel. Die ballen gaan met 240 km per uur over het net heen. Er is niks aan de lijnrechten, kan het ook niet meer volgen. Want er worden continu van die Hawkeye's aangevraagd. Dan kunnen ze zoomen ze in met de camera. En elke keer zit de lijnrechten ernaast. Nou, daar gaan we het dan straks maar eens even over hebben. Maar eerst gaan we het hebben over EHBO-cursussen. Wie een EHBO-cursus wil volgen kan tegenwoordig op allerlei plekken terecht. Talloze commerciële bedrijven bieden via internet hun diensten aan. Aan bijvoorbeeld mensen die in de kinderopvang werken. En die verplicht zijn om een certificaat EHBO aan kinderen te halen. Maar is de kwaliteit van de commerciële ehbo cursussen wel voldoende? Het Oranje Kruis, vanouds de EHBO-club van Nederland, vindt van niet. En wil dat er maatregelen genomen worden. De reportage is van Paul wat we in ieder geval moeten doen is, is het reanimeren, herhalen. en Het verslikken en stikken kunnen we nog eens even bij de kop hebben. En We gaan gewoon kijken van, uh, nou, wat er verder nog ter sprake komt. Ik ben dus Jaap-Willem van Heel, ik ben kinderverpleegkundige hier in Groningen in de UMCG. Dus vanavond is het voor jullie allemaal een herhaling. Hè? Een cursusavond EHBO voor mensen werkzaam in de kinderopvang. De aanwezigen zijn allemaal gastouders. Ze vangen thuis tegen betaling jonge kinderen op. De overheid wil dat deze gastouders allemaal een gecertificeerd diploma EHBO aan kinderen hebben. De vereisten liggen dus vast. En certificaten moeten waarborgen dat gastouders ook aan die eisen voldoen. Maar hoe worden ze daarvoor opgeleid? Dat wordt helemaal aan de vrije markt overgelaten. Eens even kijken, wat hebben we hier? www.gastouderacademie.nl Oranje kruiscertificaat. certificaat, 4 uur... ...kost het aan tijd en het is een groepsaanpak. Met een groep van 12 personen betaal je 525 euro. Dan is er www.iedereenehbo.nl. Een uur of vijf e-learning, NICTA-certificaat, kost 90 euro per persoon. www.eerstehulpaankinderen.nl. Cursus kost... Wat wij natuurlijk toejuichen is dat er steeds meer belangstelling komt voor Eerste Hulp... ...en dus daaraan gekoppelde aanbod van cursussen. Mijn naam is Boy jan directeur van het Oranje Kruis... Een stichting die alweer zo'n 102 jaar bestaat. Aan de andere kant zou je natuurlijk hopen... dat al die cursussen wel voldoende kwaliteit met zich meebrengen. Uh, en dat is toch soms te vragen. Het is natuurlijk ook een beetje de commerciële -w -w -w markt... die uh, aan het... het toenemen is. 5 e-learning, NICTA-certificaat, kost 90 euro per persoon. www.eerstehulpaankinderen.nl uh, Cursus kost 8 uren. Wat die aan geld kost, is niet bekend. Er is een praktijkdiploma www.koninklijkehbo.nl Cursus duurt één dag. Uh, certificaat eerst op een kinderen van het Oranje Kruis. Eens per jaar op herhaling. Kost. Er zijn dus forse verschillen in het aanbod van cursussen voor EHBO aan kinderen. De duur, de kosten van een cursus, de invulling van de praktijk... en de manier van leren verschillen hemelsbreed. Wat de manier van leren betreft... steeds meer aanbieders bieden hun EHBO-cursussen aan via internet. Dat heet e-learning je hoeft er je luie stoel niet meer vooruit. Van harte welkom. U gaat nu starten met de internetcursus Eerste Hulp in Huis. Een aanbieder die zich helemaal heeft toegelegd op dat leren met de computer en internet, dat e-learning, dat is iedereen ehbo.nl. De badkamer is een van de gevaarlijkere plekken in huis. In de voorgaande hoofdstukken hebben we de meeste verwondingen al behandeld. En in dit hoofdstuk leggen we de nadruk op preventie om ongelukken te voorkomen. Uh, mijn naam is uh, Eugene Kuipers. Ik ben uh, initiatiefnemer en, uh, en directeur van uh, iedereen.ehbo.nl. Wij uh, verzorgen een e-learning, uh, e zoals het heet. Dus leren via internet is dat uh, in feite. Dat je een, uh, alle theorie van de EHBO leert via internet op een hele leuke en, en toegankelijke manier. Het is een beetje zoals het, een theorie rijbewijs. He, dan weet je alles van autorijden, maar je kan het nog niet. Dan moet je nog in de praktijk gaan oefenen met een instructeur... En dan uh, kun je dus echt daadwerkelijk een aantal handelingen... dus de, de belangrijkste handelingen van, uh, van EHBO, kun je dan eigen maken. Dus het is, dat is het nieuwe aan de combinatie, theorie via internet en oefenen in de praktijk. Als iemand van de trap valt, dan is het goed schrikken. Maar probeer op dat moment rustig te blijven. En om zo, eens te of... ervaren wat dat is, e-learning, heb ik me ingeschreven bij iedereen.ehbo.nl. Ik had van enkele deelnemers al begrepen dat ze het wel erg makkelijk vonden... om zo bij de hand genomen te worden. De handel dan volgens de aanwijzingen van de Eerste Hulp. En dat was ook mijn ervaring. Tussen het opnemen van de informatie uit de computer en het beantwoorden van de vragen daarover, ook door de computer, zitten maar een paar muisklikken. Je hoeft het dus allemaal maar even te onthouden. Maar volgens Eugène Kuipers van Iedereen is dat nou juist de kwaliteit van e-learning. Het feit dat wij het makkelijk maken, dat is juist waar we ook naar streven. Dus we willen juist op een hele makkelijke en toegankelijke manier die, die kennis aanbieden. EHBO heeft van natuur, maakt er al gebruik van heel veel moeilijke termen. Hè? dat Je praat over hoog energetisch trauma en dat soort zaken. Wij praten liever over hardvallen. Dus het feit dat het makkelijk is, dat is al gewoon heel erg belangrijk. Daardoor kunnen mensen zich makkelijker inleven. En het is relevant. U bent uw eigen docent. Er is dus niemand anders die oplet of u spiekt tijdens het maken van de toetsvragen. Probeer dus om EHBO zo goed mogelijk te leren. De vroege onderwijskundige professor Egbert Harskamp... van de Rijksuniversiteit Groningen... is mee te kijken naar het e-learning concept van iedereen Harskamp had vooral een probleem met de toetsing. Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat een uh, objectieve toetsing uh, ontbreekt. Per hoofdstuk uh, kun je een, uh, een toetsje maken... Uh, waarvan dan wordt geadviseerd dat je niet spiekt... bij de voorafgaande uh, kennis die is gepresenteerd. Maar... Uh, er is geen afsluitend uh, objectieve toets... Die, een, die nagaat of mensen het geheel goed hebben begrepen. Ja, en zoiets zou naar mijn mening... in een soort examensituatie moeten worden afgenomen... Um, ja, bijvoorbeeld in een examenhal of iets dergelijks, of, of in een ruimte waar een heleboel computers staan, maar waar wel over een, een toezicht is van iemand, een examinator, die uh, bekijkt of je volgens een objectieve procedure laat zien dat je je kennis beheerst. Eugène Kuipers van iedereen ehbo.nl is niet onder de indruk van de kritiek van professor Harskamp. Het is geen examen, het is een zelftoets. Het is voor jezelf om te kijken of je voldoende weet. We geven ook geen cijfer bijvoorbeeld. Je krijgt niet een acht of een negen van zo goed ken je de theorie. Nee, het gaat erom of je jezelf doet wel of niet voldoende hebt afgerond. Daar Precies, gaat. je moet dus toch wel iets presteren... want anders mag je niet naar de praktijkavond. Daarmee hebben we in ieder geval even een, een, aan het eind van de rit... bij de praktijk. Dan wordt eens gekeken of iemand het ook echt daadwerkelijk je kan. door zijn enkel gegaan. Wat heb je nu eerst met hem gedaan? Een gerustgesteld de... van de... Ja? Ja, je bent door enkel gegaan. Ik ga even een druk verbandje aanleggen. We, je, daarvoor heb je nog wat gedaan. Gekoeld. Ja, zeker. Je zit nu om een natte sok. ga je dat verband. De praktijksessie is bedoeld om na te gaan... of de gastouders in staat zijn de EHBO-theorie in de praktijk te brengen. Wie dat kan, krijgt het certificaat. Iedereen EHBO.nl was zo gastvrij om mij toegang te verlenen bij zo'n praktijkavond. Je kijkt ook nog even in de mond, hè? Zit daar wat ja of nee? Nee, Nee, dropjes eruit. Was het een dropje? ja. Nou ja, hij is gewoon <laughs> bewusteloos en hij ademt, ademt hij wel of ademt hij niet? Hij ademt niet. Dan beademt mijn kind uh, twee keer over neus en mond. Eerst hij... vijf keer. Heel goed. Goed. Goed. goed. Maar vijf keer. ook ik vond het net als de deelnemers allemaal wel erg eenvoudig. Wie een bepaalde handeling in de praktijk niet kon uitvoeren, werd er door medestudenten en de docent wel doorheen geholpen en kreeg uiteindelijk ook gewoon het certificaat. Vraag aan Eugene Kuipers van Iedereen EHBO.nl... Of zo iemand als de nood echt aan de man komt, als EHBO'er wel goed kan optreden. Door een groepsproces op gang te brengen tijdens een praktijksessie vindt er eigenlijk een dubbelslag plaats in het leren. Dus je kan leren vanuit jezelf. Maar op het moment dat jij iemand anders ook gaat uitleggen wat jij hebt geleerd, leer je het eigenlijk ook weer beter. Dat is zeg maar de dubbelslag. Dus het is niet zozeer van het groepsproces heeft niet als doel van dat je het altijd met z'n allen moet doen. Het groepsproces tijdens de praktijksessies bedoelt... dat je juist um, die dubbelslag maakt in het leren. Als ik, he, iemand, als ik weer iemand ga uitleggen wat ik zojuist heb geleerd... dan leer ik het gewoon beter. Nou, dat, dat streven wij naar in die praktijksessies. Terug naar directeur Boy Jongejan van het Oranje Kruis. Wat hem betreft moet het eabo examen echt door onafhankelijke examinatoren worden afgenomen. We hebben allerlei examenteams door het gehele land... Op het moment dat iemand een examen aanvraagt, wordt zo'n team naartoe gestuurd. Die doet dus op een afhankelijke manier, volgens een bepaald format, uitgangspunten, zo'n examen. En zelfs dat niet alleen, in een aantal gevallen sturen we ook consulenten... in onderwijstermen zou je dat een gecommitteerde noemen... naar zo'n plek toe om te kijken, verloopt het nou volgens de regelen der kunsten. De overheid stelt eisen aan EHBO aan kinderen... De organisaties die de diploma's certificeren bewaken die eisen als het goed is. Maar de vraag is of ze echt goed zicht hebben op de manier... waarop bijvoorbeeld gasthouders worden voorbereid op het voldoen aan die eisen. De enorme weerwar aan aanbieders op het internet... de verschillen in duur, kosten en lesmethodes en examinering van al die aanbieders... wekt niet echt vertrouwen. Het is een vrije markt, dus er moet geld verdiend worden. Het Oranje Kruis vindt dat er maatregelen genomen moeten worden directeur Boy Jongejan. En om die reden hebben we samen met het Rode Kruis de koppen bij elkaar gestoken... en gezegd er moet eigenlijk een onafhankelijke organisatie nou vooral een autoriteit komen om te beoordelen, om te laten zien aan iedereen... wat voldoet nou aan minimum eisen, daar mag je op afgaan... en wat valt dan buiten de boot. Die autoriteit, dat gaan we de Eerste Hulpraad noemen... Uh, en die zal twee dingen doen. Die zal de richtlijnen bekrachtigen op basis waarvan die cursussen worden gegeven. Uh, maar vooral ook dus in de vorm van bijvoorbeeld een keurmerk... of iets dergelijks laten zien. Minimumnormen normen, daar is aan voldaan bij die en die aanbieder. En bij anderen dan dus niet. Maar dan weet je ook zeker, als het een keurmerk heeft gekregen... oké, okay, dat certificaat, dat voldoet aan eisen... waardoor ik erop mag vertrouwen dat als ik daar iets leer dat ik ook echt iets zinnigs heb geleerd wat toegevoegde waarde heeft. Terwijl bij sommige commerciële aanbieders je je kunt afvragen... of je niet weliswaar een certificaat krijgt... maar dan meer als een soort afvinklijstje zonder dat daar aan ter grondslag ligt. Iets waarvan je de kwaliteit kunt beoordelen. Al dus Boy jonge Jan van het Oranje Kruis. Als het aan hem ligt komt er dus een eerste hulpraad... die de kwaliteit van de EHBO-cursussen gaat controleren. We gaan even praten met Mustafa ja, Oekbi, die is aangeschoven hier... want uh, Mohamed Gaddafi houdt een toespraak op dit moment, Mustafa. Hoe spreekt hij? Ja, het is heel merkwaardig. Want we hadden eerst te horen gekregen dat Gaddafi een toespraak zou houden voor de staatstelevisie. Maar hij belt nu gewoon de staatstelevisie in en hij houdt dan een, een toespraak. Dus het is een, het is een soort phone-in. Heel merkwaardig voor een leider van een land. Die gewoon even de staatstelevisie belt en vertelt wat er nu, hoe hij de situatie, situatie aan moet. Ik heb hem op mijn koptelefoon. Jij ook kan je hem verstaan? Ik kan hem verstaan, ja. Ik, ik moet even een beetje luisteren van wat hij zegt. Ja. Ja. Nou, hij zegt eigenlijk dat uh, de, de vijanden die op dit moment allerlei chaos aan het creëren zijn in, in ons land, dat zijn, dat zijn allemaal islamisten. Die willen een islamitische staat uh, creëren in Libië, die willen chaos creëren, die willen een burgeroorlog creëren. Ja, zij willen een burgeroorlog ontketenen. Zij willen een burgeroorlog ontketenen. Jullie moeten oppassen voor dit soort lieden. De die jeugd is gedrogeerd, die, die, die denken dat zij hetzelfde zouden kunnen bereiken als in Egypte en uh, in Tunesië, maar Libië is totaal anders. Gaddafi noemt de stad al zawiya waar nu hevig wordt gevochten tussen uh, uh, opstandelingen en, uh, en militairen die nog loyaal zijn aan Gaddafi. Tot hen richt hij het woord voornamelijk. Wat, wat willen jullie? Willen jullie een soort beladen aan de macht hebben? Ik heb een beetje al zawiya Willen jullie Zauia, dat uh, is uh, dus de, de stad, willen jullie die te grabbel gooien? Willen jullie die stad aan deze criminelen overdragen? Ik wil dat jullie kinderen, jullie zonen ja. naar binnen ja. brengen, dat jullie ja. die ja. in toom houden. Ik wil dat jullie je kinderen, jullie je je kinderen, jullie zonen naar binnen brengen. Het kan toch niet zo zijn dat het mensen, het mensen burgers, burgers met wagens rondlopen om uh, chaos te creëren. Goed, nou, we zien dus een, een beeld van de Libische televisie... waar we een foto zien van zijn, tijdens zijn vorige toespraak. Uh, het is toch wel raar dat hij nou niet zelf op tv verschijnt... maar dat dan via een telefoonlijn doet? Nou, wat moet je dat? Nou ja, ik verklaar denk ik dat hij zelf uh, bang is om naar, naar de plek. Want hij zou, nou ja, waar nu hevig wordt gevochten... daar zou hij naartoe afreizen, daar zou hij een toespraak houden voor, voor zijn aanhangers. Blijkbaar is dat hem te gevaarlijk. Want wat doet hij? Hij belt in bij de televisie en houdt een toespraak. Dat ja. geeft aan... De, uh, hoe uh, sneller Gaddafi zijn macht aan het verliezen is. Er is steeds veel steden vallen in handen van opstandelingen. Deze uh, Gaddafi uh, die zal waarschijnlijk heel snel uh, leider zijn zonder, ja, zonder land eigenlijk. Ja, en zelfs vindt hij het al te gevaarlijk om naar dat gebouw van de televisie toe te gaan... of een camera bij hem thuis te ontvangen. Dankjewel, Mustafa Oekbi. Jij gaat verder luisteren naar deze toespraak. En, uh, en dan uh, later op de zender horen we meer daarover.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 Wie Wie nee, er vandaag ons appeltje? journalist Sander de Kramer. Sander, je was onlangs bij deze wedstrijd. Ja, je vertelde net al, je hebt niet de herwedstrijd gezien. Vertel nog een keer waarom niet. Nou, het gaat zo zittig snel. De ontwikkeling van de tennisrackets is de afgelopen jaren in een, in een, heeft een vlucht genomen. En uh, synthetische snaren, synthetische rackets. En er wordt met een, met een snelheid van 250 kilometer per uur wordt er geslagen tegenwoordig. Het is niet meer te volgen. En je zit, en dan, je zit heel daar gewoon saai. te kijken. Je probeert de bal te volgen, maar de bal is al lang weer weg voordat je hoofd daar is. Als je laag zit, dan is er eigenlijk geen bal meer aan. Het is dodelijk saai, je valt in slaap. En er wordt ook het, het, het, het stelvolle wat tennis ooit was. Dat is er ook niet meer. Er worden geen korte ballen meer gegeven. Er worden geen lops meer gegeven. Het is puur dat power hitten naar de overkant. En ja, het, de, de cijfers spreken voor zich. 250 km per uur, dat is de opstartsnelheid van een Boeing. Ik bedoel, het is niet te volgen. Ook niet nee. voor de lijnrechters. Want ze mogen tegenwoordig zo'n Hawkeye aanvragen. Zo wordt er even gekeken of de lijnrechter het bij het juiste eind had. En die zitten heel vaak naast. Ja, Om dat gewoon gaat niet het. te zien. Is zo hard en even gaat voor het. de duidelijkheid: jij bent niet een of andere boerenpummel die ook een keer tennis heeft gezien. Jij hebt vroeger echt zelf getennist. En jij hebt Sluiten wel eens geslagen. Ja, dat klopt. Maar ik was wel iets ouder dan Sluiten. Dat scheelt maar toch wel weer. Je kon enorm. het een beetje. Je weet waar het over gaat. Ik weet waar het spel over gaat. En ja, ik. Ik pleit eigenlijk dat ervoor dat we teruggaan, nou, niet naar houten rackets misschien, of juist wel, maar in elk geval dat die materialen weer teruggedrongen worden, dat het spel weer het mooie spel wordt van toen. Wat ze bij honkbal ook hebben gedaan. Daar hebben ze terug het materiaal ook teruggedrongen. Ja, terug En wij hebben ze het ook gedaan, hè? die bij pakken moesten uit, ja. Ja. maar hier is geen bal meer aan. Tegen wie ga je dat allemaal zeggen? Uh, iemand van de Tennisbond. Frank van Fraaienhoven van de Tennisbond KNTB. Goedemiddag. U heeft onder andere Richard Krajcek en uh, Jan Siemerink in hun tijd als pupil uh, getraind. Uh, voelt u wat bij de woorden van Sander? Uh, ja en nee. Het ja is dat er uh, hele korte punten worden gespeeld in het uh, moderne tennis. Uh, het nee is dat er gelukkig ook heel veel uh, andere toernooien zijn waar het langzamer gaat. En mijn bezwaar is eigenlijk dat uh, de wedstrijden steeds meer op elkaar gaan lijken. En ik vond het in dat opzicht wel een, een verademing om te horen dat uh, Rotterdam daar dit jaar niet aan mee heeft gedaan. Dat ze weer een beetje sneller zijn geworden. En als je net slecht treft, en er staan uh, slecht getrainde spelers, of vooral spelers met slechte ogen, zoals we het wel noemen. En dan heb ik het niet over een bril, maar over uh, echte visuele vaardigheden. Dan komen ze gewoon tekort uh, om, uh, om returns goed te spelen. Maar wacht even, ik snap het niet zo goed. Want uh, Sander is juist in Rotterdam weggelopen en nu zegt dat ging het juist lekker snel dit jaar. Het ging, ja, het ging behoorlijk snel. Het was sneller dan anders. Maar dat is en toch juist echt, niet goed dan? Er zijn echt fantastische wedstrijden geweest. Maar als je het dan slecht treft. Dat is wat ik eigenlijk net begon te zeggen. Dat uh, als je het slecht treft, dat er dus spelers staan die daar niet zo goed tegen kunnen. Dan uh, ja, heb je een hele saaie wedstrijd. Ja, maar het, pro het probleem is groter. Het probleem is dat, uh, dat die rackets zo'n enorme toevlucht hebben, ge hebben gekregen in, in, in ontwikkeling. Dat die bal niet meer te volgen is bijna voor het publiek dat laag zit. Als je in de tweede ring zit, dan is het nog wat te zien. Want als je van ja. grotere afstand? Dan zie je het van een grotere afstand. En dan, dan kun je de bal nog redelijk volgen. Maar als je laag zit, nou, er is geen bal aan. Op een gegeven moment de halve finale van Zeuteling is voor mij alleszeggend... Dat ja. was gewoon een half gevuld ahoy. De rest was een wijntje aan het drinken. Ja. ja. Korte punten, dat is de vraag hoor. Want het is natuurlijk vaak zo dat mensen dat als een uitje zien. Maar laat ik even een stap uh, terugnemen. Deze discussie is natuurlijk al uh, bijna 15 jaar oud. Want in de tijd uh, was uh, Ivan Izovic de, de eerste die meer dan duizend ezers in een jaar sloeg. Hmm. En ja, veel kortere punten uh, bestaan er niet. Hè? Want dat betekent gewoon één klap en de bal komt niet terug. Precies, saai. Dus op, op Wimbledon hadden ze bijvoorbeeld statistieken van 1,8 slagen per punt. Nou, dat betekent dat inderdaad in de meeste, nee niet in de meeste gevallen, dat in een heleboel gevallen dus de bal niet eens terugkwam. En dat was het best bekeken toernooi ter wereld. Uh, zowel met televisierichten, rechten als met toeschouwers. Dus, U zegt de mensen vinden het wel degelijk leuk om naar te kijken. Nou, blijkbaar is er dus een hele grote groep mensen die dat wel leuk vindt. Als aan de we... andere kant ja. denkt aan, aan Roland Garros, aan uh, de, de 70 70er en 80 80er jaren, er zijn daar mensen weggelopen omdat er maar geen end aan kwam. Want Sander de Kramer kan zich ongetwijfeld uh, herinneren... dat in de tijd uh, Wielander tegen Vilas zo'n wedstrijd was... waar geen eind aankwam, En dat mensen een kop koffie gingen drinken en terugkwamen. En er was hij nog steeds bezig. <lacht> ja, dus dat, dat is de andere kant. Dus dus de andere ik kant. ik, ik nee. vind juist het mooie dat je dus uh, zowel trage als snelle partijen hebt... en dat een, een kijker kan kijken naar... God, wat wil ik nou zien? Sander wil ik inderdaad korte punten zien of wil ik dat langere zien? Ga naar Gravel. en dan zie je lange wedstrijden, lange punten. Ga naar bijvoorbeeld uh, uh, Ahoy. En dan zie je dus... Uh, Snelpunten. Maar het blijft, het, blijft, het blijft dat het uh, feit dat het gewoon heel erg saai is geworden. Ik zie die korte ballen, die lopjes, die, die, die prachtige lops... die dan tussen de benen werden teruggeslagen. Ik zie het niet meer. Het is alleen maar powerhitter geworden. En dat, is, dat komt toch door de nieuwe materialen. Zullen we even gaan luisteren hoe het zou klinken... als er weer met houten rackets gespeeld zou worden? Oh, heerlijk. Betty Steven. Ja, daar komt het een kind voor. Kijk... Dit is een lop, hoor je? Dat, dat, dat is uit, uit mijn tijd een beetje. Ik heb mijn, uh, mijn beste tijd met Houten Records gehad. Oh, beautiful to watch. It really is. He knew exactly what he was... uh, welk nee. jaar was dit, denkt u meneer Van over? <laughs> ik zeg wel, dat was een beetje mijn tijd. Uh, ik heb mijn beste tennis met Houten Records gespeeld. En uh, ja, dat is voor mij nostalgisch. Dus het beantwoordt zeker aan de manier waarop ik altijd getennisd heb. Dit was, was dit, was dit was 1982, John McEnroe tegen oh. Mats Wielander in de Davis Cup. Ja, ja ja. ja, ja en, en een paar jaar daarna was er een mooi, een mooi voorbeeld dat, dat uh, de coach van Mats Wielander, die uh, werd gebeld door de Mats Wielander op een regendag van Wimmelden en die zei toen, ik wou dat ze mij zoveel tijd gaven. <laughs> Ja. Dus dat is grappig, dat in, in een paar jaar tijd, en toen waren de rackets nog niet eens zo doorontwikkeld als, als nu. En rackets zijn uiteraard maar één, één invalshoek, hè? want uh, de, de banen en, ja. en de ballen die spelen ook een rol. Ja. Dus je ziet ja. ook dat, uh, dat Wimmelden bijvoorbeeld trager is geworden de afgelopen jaren. Okay. Sander, jij ja. kan kiezen, zeg meneer maar Van over. Je kan naar een snelle wedstrijd, je kan naar een rustige wedstrijd, waar zul je over? Nou, ik vind een rustige wedstrijd heb ik al heel lang niet meer gezien. Ik vind echt terug naar die, terug naar die houten rackets, terug naar de ballen en terug naar de mooie rallies waarin van alles gebeurt. Meneer Van Vrijhoofd, wat staat er eigenlijk op tegen? Waarom gaat u het niet gewoon proberen? Um, nou, er is, er is natuurlijk van alles aan gedaan. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat we niet nog meer bomen willen kappen om allemaal houten records te maken. Nou ja. Dus dat is uh, <laughs> iets ja. wat, wat men zeker niet wil. Maar uh, ik, ik weet van een aantal Puritijnen die nog steeds met houten records spelen. En dat is tegenwoordig gewoon grappig om te zien. Ik heb ook geen bakalite telefoon meer op het bureau staan. Dat vind grappig. ik een ander verhaal. Nee, want de hongbo in Amerika, nou dat is niet de minste, dat is de populairste sport. Die zijn, die zijn teruggegaan naar houten omdat er gewoon geen bomen hebben. Aan was met die stalen knuppels, want er werden te veel home runs geslagen. Het was niet leuk meer. Het spel wordt er minder door. En dan vind ik, net als met, met zwemmen ook, dan moet je kunnen zeggen: van nee, we doen een stapje terug. Ik denk niet dat de vergelijking helemaal helemaal uh, Dat denk ik, ik wel. Dat nou, gaat het gaat ook bij, om ontwikkeling van materiaal. Ja, bij, waardoor het spel minder leuk wordt. Maar bij honkbal is het zo dat je inderdaad, als je de bal zo ver slaat, dat je hem niet meer kan vangen, dan is er niks meer aan te doen. Bij tennis zijn er gelukkig nog een heleboel oplossingen. Want het blijkt dus dat spelers die inderdaad goed werken aan anticipatievaardigheden, bij de return of service, die zijn wel degelijk in staat om ook een, een harde service... Uh, uh, ja. uh, daar straks gaf je de, de recordsnelheden aan van uh, 240, 240 ja. 245. Oké, okay, ja. laatste woord is aan de. Ja, ik wil nog één ding. Uh, ja. Weet je dat Stefan Edberg een keer een lijnrechter heeft doodgeslagen? Nee, dat, uh, dat heb ik niet, uh, dat heb ik gemist. Dat, dat was in de ontwikkelingsfase van dat ze echt van de langzame naar de snelle records gingen. Dus daar wil ik nog als laatste punt pleiten. Ik heb een ja. paar lijnrechters zien wegduiken met het ABN AMRO-tunnel. Het is dat echt is gevaarlijk. Ook nog, het, het is, is echt nog gevaarlijk. gevaarlijk. ja. ja. Dat, dat is wel heel spectaculair om te zien uiteraard. Ja, ja. Gaan we daar de volgende keer naar kijken in Rotterdam. Frank van over van de KNLTB en uh, Sanne de Kramer. Dank. Graag gedaan. Dit is de dag. zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website Dit is de dag. Punt nu, voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Zo meteen na half vier het uh, Villa VPRO, Blok. Wat gaan jullie doen? Dag Elspeth. Uh, wij uh, houden iedereen op de hoogte natuurlijk van het laatste nieuws, verontrustende nieuws uit Libië. We vragen ons af waarom die uh, revolutiegolf aan Iran voorbij lijkt te gaan. En we praten ook over de teleurgang uh, van het CDA-bolwerk Limburg. Dat zometeen in Villa VPRO. We gaan nu eerst luisteren naar hoofdpunten van het grote wereldnieuws gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Libische leider Gaddafi is op dit moment al bezig met een toespraak op de staatstelevisie. En hij doet dat via de telefoon en hij zegt dat hij niet van plan is om af te treden. Gaddafi legt de schuld van de protesten bij jongeren die zijn bedwelmd door drugs. En hij eist van alle ouders in Libië dat ze hun kinderen in toom houden. Het OM in Limburg gaat een man die verdacht werd van seksueel misbruik niet vervolgen. Er bleek geen enkel bewijs te zijn voor de beschuldigingen. Hij is geen verdachte meer. De man van 41 werd in januari aangehouden... omdat hij twee leerlingen van de broederschool in Heerlen zou hebben misbruikt. De man is daar medewerker. Staatssecretaris Bleker heeft zijn kritische woorden over de PVV afgezwakt. Gisteren zei hij onder meer dat hij niks van de PVV moest hebben... en dat hij nog steeds niks van die partij moet hebben. Bleker heeft Wilders vanochtend laten weten... dat hij te algemeen over de PVV heeft gepraat... en dat hij het alleen over standpunten had moeten hebben. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Dan de files, dat zijn er alweer vijf. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn... vijf kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete -Rijn dijk drie kilometer. Ook drie op de A10 de ring van Amsterdam voor de Koentunnel. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle twee bij Leusden... Dan nog eentje op de A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar, drie kilometer. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. bij Villa VpRo vandaag. Niet zoals u van ons gewend bent tot half vijf, want om vier uur nemen de gezamenlijke omroepen de zendtijd over voor de stemming van Nederland. Daartoe zit ik nu al als Villa-vertegenwoordigster in Limburg. En na vier uur ga ik samen met Prem Radakishoon gaan wij ons buigen over de problemen die de provincie Limburg teisteren. Maar voor die tijd gaan we de rest van de wereld nog maar eens even bij de kop pakken. Om te beginnen bij Libië. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Gerbert van der Aarde. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Uh, Gerbert, auteur van het boek Gaddafi's Woestijn, Libië-kenner. Geen wonder dus dat we jou even bellen. We krijgen hier aan de lopende band berichten binnen uh, over mogelijk duizenden doden in, in Benghazi. Wat, wat, heb je, wat krijg jij hierover binnen? Wat zijn jouw laatste berichten? Ja, ik. ik, ik uh, mijn contacten bevinden zich vooral uh, in, in Tripoli en inderdaad vanuit, vanuit Benghazi heb ik hem ook gelezen. Op de BBC dat een Franse dokter die daar ja, min of meer illegaal via de Egyptische grens is binnengekomen, net als ja. de journalisten, uh -huh. uh, ja, dat die spreekt over, over 2000 doden en, en honden in uh, uh, mortu mortuaria. Dus uh, ja, nee, blijkbaar zijn er toch veel meer doden gevallen dan we aanvankelijk dachten. Maar inderdaad, van mijn. Mensen in Tripoli, hoort, ja, wat hoor ik verhalen, dat daar straten in sommige wijken ja, al een paar dagen ook bezaaid liggen met lichamen. Huh? En die, die dan niet opge, opgeruimd worden. Maar ja, tegelijkertijd is het in Tripoli dan wel rustig op dit moment. Wel? Het lijkt daar, ja, het lijkt daar zo te zijn dat ja, mensen echt bang zijn om de straat op te gaan, omdat... Uh, en er heel veel gewapende pro-Kaddafi-mensen rondhangen. Maar je, je ziet ook beelden op, op Al Jazeera van, van juichende mensen in de straten. Ja, maar niet in Tripoli, volgens mij. Dat, dat, in Masrata, dat is een kilometer of vijftig ten oosten van... Van Tripoli, die, die stad zou uh, bevrijd zijn, uh, zoals dat dan genoemd wordt, gisteren. Yeah. Maar ja, vanochtend kwamen er berichten dat uh, een zoon van Gaddafi met zijn eigen militie daarheen is gegaan om uh, de boel neer te slaan. En van de stad A A Z Zawia, die ligt een beetje ten, ja ook een kilometer of vijftig van, van Tripoli vandaan, maar dan een ri beetje richting Tunesië. Mm -hmm. Ja, daar komen dezelfde verhalen vandaan, dat daar ook pro-Kaddafi... Uh, maar het is natuurlijk allemaal ontzettend moeilijk te verifiëren. Ja, Tripoli is nog steeds uh, vrij. Ja, ik, ik lukt mij niet om te bellen. Ik kan wel met een aantal mensen e-mail e contact hebben. Mm -hmm. ja, daar begint nu ook een beetje het probleem te, te ontstaan dat mensen durven hun huizen niet uit. Maar op een gegeven moment ja, zijn, is, het, is het eten op en uh, mo moeten ze wel naar de win winkels. Maar ja, de winkels zijn ook dicht. Dus... Ja. Ja, daar beginnen nu wel echt uh, problemen te staan. Dus en uh, iedereen. Kaddafi heeft net ja. een toespraak gehouden, hè? Ja, nou, hij zelf, dat heb, heb ik dan even ge ge geweest. Ik heb wel gezien dat zijn zoon een toespraak heeft okay, gehouden. Oké, zijn zoon, ja. ja. En wat had hij te melden? Um, ja. Sorry? Wat had hij te melden? Um, Kijk, dat ben ik even kwijt. <laughs> De, de, de, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb het wel gevolgd, maar ik ben even. Uh... Je bent in de weer van alle gebeurtenissen even kwijt wat ja, u gezegd misschien. heeft. Maar, de, maar waarschijnlijk was zijn... het gewoon dezelfde taal die hij altijd uitslaat, of niet? Ja, nee, nou die zoon die was dan in het verleden, was hij dan na, nog altijd wel redelijk uh, gematigd. Maar inderdaad, ik, ik weet dat ik er net naar gekeken heb wat hij zei, maar inderdaad... Het is niet helemaal tot je doorgedrongen. Ja, precies, er wordt zoveel onzin door die, door die familie uitgekraamd... dat ik uh, een beetje snel overheen lees uh, hmm. de laatste, laatste paar dagen. Okay, maar okay. zijn dochter is bijvoorbeeld ook op uh, tv geweest vannacht... om te laten zien dat in tegenstelling tot de geruchten... zij niet was gevlucht uh, naar het buitenland. Goed, het is allemaal een beetje warrig en onduidelijk. Hou ons op de hoogte als je nieuws hebt, Gerben van der A. Dank je ja. wel. Oké. Okay. Geen dank. En laten we even gaan luisteren naar de allerkortste documentaires op deze zender Radio 1. Ze duren maar één minuut. Eén minuut. Hij was natuurlijk voor zijn tijd fenomenaal mooi. Hij had de manier van poseren ook. Het was net dansen wat hij deed. Dat niveau heb ik nooit gehaald. Want ik ben nooit een zwaargewicht geweest. Als ik 100 kilo van de grond tilde, was het toch prachtig. Die gasten liepen te gooien met 200, 300 kilo... of het, het luciferdoosjes waren. Nou, hij is nu op dit ogenblik... toevallig een paar weken geleden... en toen had een of andere journalist... had nu in een zwembroek gefotografeerd. Hij ziet hij echt niet uit. De vel hangen over zijn zwembroek. Heen. Want hij doet niks meer. Hij heeft het enorm verwaarloosd. Ik vind het doodzonde. Ik heb ook astroze. Maar ik train de rest door de pijn heen. Nee, ja, zoals ik er nu uitzie zou ik van hem willen. ja. 73 jaar. Iedereen wint van zwarte nekken, op dit ogenblik. Dat is een vet klon. U hoorde één minuut van Maartje Duin... en vele andere korte waargebeurde verhalen... vindt u op onze website vpro.nl slash één minuut. Het CDA-bolwerk in Limburg trilt op zijn grondvesten. En komt het even goed uit dat Villa VPRO, althans ik van Villa VPRO... op dit moment al in Limburg zit. Want zometeen na vier uur neemt de stemming van Nederland de zendtijd over. Prem Radakishun en ik praten dan met vertegenwoordigers... van de Provinciale Staat hier in Limburg over problemen van uh, de provincie. Ik meld u maar vast dat u, mocht u zich daarmee willen bemoeien... of problemen melden of oplossingen melden, dat u in kunt bellen naar de stemming van Nederland... na vieren op het nummer 0800-1121. Maar eerst in de villa als een voorproefje... gaan wij praten over uh, het verdwijnen van het CDA in Best Limburg. Zo. En ja... Uh, mag ik je heel even storen? Want, maar zeker. Uh, een heleboel mensen bellen nu om te vragen waar je precies zit. Dus die weten niet... Iemand belde die vroeg waar de bus is. Dus dat, dat gaan we even zeggen, Prem. Wij zitten in, uh, vlakbij Venlo op het... Hoe heet het, het terrein, Prem? A fresh Park Bedrijf. Fresh park bedrijf bedrijventerrein of het Florapark bedrijventerrein, dat is aan de Venrijseweg, even buiten Venlo. Dus mocht u naar de bus toe willen komen, dan kunt u zich daar melden bij ons. Laten we ons uh, nu in de villa even richten op alleen het CDA in Limburg. Uh, als het goed is heb ik contact met Jean van Hoof. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent politiek redacteur van uh, de um, zender Limburg 1, L1? Ja, van de regionale omroep. Dat klopt. De regionale omroep, ja. Um, dat CDA, hè, dat zat, heeft hier toch altijd echt wel in de haarvaten... van de Limburgse samenleving gezeten. Nou is er een, een, een laatste peiling van het Limburgs Dagblad... dat laat zien dat dat CDA van 18 naar maar liefst vijf zetels zou zakken... in de Provinciale Staten van Limburg. Hoe, hoe, hoe hard komt dat aan... Nou, op die vijf zetels op die peiling is wel het een en ander af te dingen. Ik verwacht niet dat het CDA uh, zo ver zal zakken. Maar wat wel de algemene verwachting is, dat er in ieder geval een einde komt aan de almachtige positie van het CDA in Limburg. En dat de PVV uh, wellicht uh, uh, ook bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij zou worden. En ze waren dat in Limburg al bij de uh, Kamerverkiezingen van vorig jaar. Ja, want volgens die laatste peiling zouden die in één klap... van 0 naar 13 zetels in de Staten gaan. Maar wil dat nou, als je dat, kan je dat zo tegen elkaar afstrepen... wil dat inderdaad zeggen dat al die PVV-stemmers van het CDA weg zijn gesnoept? Uh, absoluut, voor een groot deel uh, in Limburg in ieder geval... komen die stemmen op de PVV van mensen die vroeger uh, het CDA steunden, zeker. En waar, en hoe komt het dan? Wat heeft het CDA hier dan toch ineens in de ogen van de Limburgers, die al die tientallen jaren het beste voor hadden en het prima konden vinden met die CDA-bestuurders? Wat hebben ze ineens misgedaan? Waar is het fout nou ja, gegaan het is... voor, voor de Christen Democraten? Ja, het is natuurlijk toch vooral ook de landelijke trend. Hè. In eerste instantie, kijk, verkiezingen zijn natuurlijk uh, toch vooral ook... Uh, opiniepeilingen van de populariteit van de, van de regeringspartijen landelijk. Dus uh, de marge om, om daar provinciaal invloed op uit te oefenen, die is uh, niet zo groot. Dus uh, om nou te zeggen, het CDA Limburg heeft een hoop dingen uh, verkeerd gedaan... Uh, dat denk ik dat niet zo uh, uh, aan de orde is. Het is vooral de landelijke trend die zich ook in, in Limburg vertelt. Wel is het zo, maar dat is natuurlijk een algemeen uh, fenomeen... dat uh, ja, kiezers steeds minder honkvast zijn. En het inderdaad niet mm -hmm. meer zo eerst als 20, 30 jaar geleden... dat het CDA in Limburg een hele vaste, grote, trouwe aanhang had. Ook het CDA moet in Limburg veel harder knokken... om iedere stem dan ooit het geval is geweest. Maar is er dan toch iets veranderd gewoon in het wezen van de Limburger? Zou je denken? Uh, ik bedoel, Dels, het CDA heeft Dels. tientallen decennia lang ik... zo, het zo het stempel gedrukt op Limburg. En uh, daar waren de Limburgers altijd uh, vrolijk en, en, en gemoedelijk en rustig. Knikkend vonden ze wel prima. Er dan ja. zal er nu toch wel een, een, iets moeten veranderen aan de, aan de stijl van besturen in, in de provincie. Ik weet niet of dat uh, echt de oorzaak is van het feit dat het CDA het uh, in Limburg zo slecht heeft gedaan bij, bij de Kamerverkiezingen hoor. Ik denk dat vooral, uh, het vooral toch het landelijke verhaal is. Kijk als je bijvoorbeeld kijkt de herdelingsverkiezingen in Noord-Limburg. Die waren in november 2009 en daar scoorde het CDA uh, nog heel erg goed. Alleen na de vallen van het kabinet Balken en de, de Kamerverkiezingen die volgden. Ja toen heeft het CDA ook in Limburg een, een flinke klap uh, gekregen. Maar dat lag toch in eerste instantie uh, uh, aan, aan aan de landelijke trend. Kijk, wanneer ik veel bij het CDA Limburg gezegd na die verkiezingen we willen verjongen, we willen vernieuwen we willen het sociale gezicht van de partijen meer gaan benadrukken die lijst heeft men dan wel ook uitgetrokken hè? want uh, ze hebben een hele jonge lijsttrekker ook nu naar voren geschoven, Martijn van Helvert. Ja die is zo meteen ik hier dat bij jullie ons hem straks in, in, te gast hebben. Hè? Ja die is ja. bij ons in de bus van de stemming van Nederland na vier uur is hij te gast. Martijn ja. van Helvert. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, dat, dat Maar nemen, dat, ze die dan, uh, nemen ze die dan omdat hij zo goed is of omdat het CDA denkt we moeten een je een koppie erin gooien. Nou ja, uh, beide. Uh, men ziet natuurlijk uh, wel in hem iemand uh, waar het CDA wat langer mee vooruitkomt. Maar men vindt het ook op het moment uh, om te verjongen. Van Uylvold heeft bijvoorbeeld ook uh, op de CDA-lijst voor de Tweede Kamer al gestaan in, uh, in juni. Hij stond geloof ik 38 e En hij haalde toen in, uh, uh, ik dacht dik 4000 voorkeurstemmen. Dat was heel erg veel voor die plaats op die lijst. En dat geeft aan dat er wel iemand is die uh, ja, een bepaalde, uh, in ieder geval. Electorale aantrekkingskracht geeft. Hè. Hij, is er, hij is ook uh, in, in Amerika gekeken uh, in het verleden, een paar jaar geleden, hoe men daar een verkiezingscampagne voerde. Ook in Duitsland. En hij heeft ook wel een andere stijl en een andere manier uh, van presenteren. Maar te, dat bedoel uh, ik. Er zal dus ook op het moment dat het CDA zoveel macht verliest in, in, in, in Limburg, gaat er hier in deze provincie toch ook wel echt een heel andere stijl van, van besturen komen. Uh, nou, uh, deels. Ik kan wil zich in ieder geval anders presenteren. Uh, ja. Maar kijk, Van Helvert uh, wordt in ieder geval niet gedeputeerd. Hij is gewoon lijsttrekker en wordt, wordt uh, uh, fractievoorzitter. Mm -hmm. Oké. Okay. Goed, nou we gaan het we gaan het afwachten en uh, wij gaan zo meteen in de stemming van Nederland na vier uur hier in de bus. Die staat even buiten Venlo aan de Venrijseweg op het grote bedrijventerrein. Gaan wij verder praten over de verkiezingen en over hoe Limburg ervoor staat. Heel erg bedankt Jean van Hoof van L1. En laten wij even gaan luisteren naar muziek. Naar Sean Rowe. Pardon, ik, uh, krijg, ik krijg een berichtje uit Hilversum dat we helemaal niet naar muziek gaan luisteren, maar dat Mustafa Oekbi in Hilversum in de studio klaar zit. Ja, Tassel, ik uh, sta hier ja, even op. Mustafa. Goedendag. Hi, jij, jij uh, uh, hebt wel uh, een update over de toespraak die Gaddafi gehouden heeft. Ik probeerde er net al achter te komen. Lukte niet, maar gelukkig is Mustafa Oepi dan in de studio. Jij weet het wel. Wat is er gezegd? Nou, we, het was een wat merkwaardige toespraak van, uh, van, van de Libische leider Gaddafi Het was eigenlijk geen toespraak. Hij heeft ingebeld uh, bij de staatstelevisie waarin hij uh, aan het woord is uh, geweest. Hij is eigenlijk nog steeds aan het woord. Uh, het is een behoorlijke uh, riedel uh, van Gaddafi... waarin hij eigenlijk min of meer zegt. Uh, dat de huidige chaos uh, of instabiliteit, is maar hoe je het uh, noemen wil... dat dat voornamelijk veroorzaakt wordt door jongeren. Jongeren die gedrogeerd zijn, die uh, uh, een burgeroorlog uh, willen ontketenen... en die daarbij geholpen worden door allerlei samenzweerders vanuit het buitenland. Uh, Gaddafi zegt nog steeds, de situatie onder controle te hebben. En, uh, Gaddafi die was eigenlijk van plan vandaag om naar het westen af te reizen, naar de stad al Zawiya En Al-Zawiyah wordt van, van, sinds vanochtend hevig gevochten... tussen opstandelingen en het leger dat nog steeds loyaal is. Althans, een deel van het leger dat nog steeds loyaal is aan uh, Gaddafi. En vandaar dat Gaddafi zelf niet in staat was om daar naar nou, die stad af te reizen. Kortom, hij heeft ingebeld en hij houdt nu zeg maar, een soort phone in... waarin hij um, um, met name ook de Libiërs waarschuwt voor het feit dat als deze chaos voortduurt... dat Libië waarschijnlijk een streng islamitische staat gaat worden... waarbij Al-Qaeda het woord zeggen zou krijgen... hij zoemt eigenlijk, ofwel ik zeg, hij boezemt de bevolking angst in. Kortom, is dus zoals in Gaddafi. Dreigende totaal. Maar, maar Mustafa uh, zegt het iets uh, over het feit... dat de grote leider nu zelf bij zijn, bijna zijn eigen zender in moet bellen... om nog een stem te kunnen laten horen... Ja, het zegt het is, dat iets over nou de ja, veranderende zegt, verhoudingen? Absoluut. Het zegt, dat, uh, het zegt in ieder geval dat Gaddafi steeds uh, weinig te vertellen heeft. Het, het groot deel van het oosten is voornamelijk in handen gevallen van opstandelingen. En zelfs naar het, het dat In is bijvoorbeeld, een stad dicht bij Tripoli, dat is zijn machtbasis. Hij durft er niet eens naartoe te gaan. Het zegt namelijk iets over de afbro afbrokkelende macht van de Libische leider Gaddafi. Oké, okay. Mustafa Oepi, tot zover, hartelijk bedankt. Um, terwijl het daar in Libië uh, uh, dus lijkt dat het volk met succes... Gaddafi naar huis stuurt. Nou ja, niet naar huis, maar eigenlijk weg van huis stuurt. Dat er weer een dictator om zal vallen. Uh, lijkt het er ook op dat die hele revolutiegolf aan Iran voorbij zal gaan. We praten daar even over met Thomas Ertbrink. Hij is correspondent voor NRC Handelsblad in, uh, in Iran. En hij schrijft ook voor de Washington Post. En is nu even in Nederland, begrijp ik. Klopt. Klopt. Ja, Thomas. Hoi. Um, hoi. Hoi. Je, hoorde, nou, je hoorde net Mustafa Upi over de, de toespraak van Gaddafi, die inmiddels uh, zover is gekomen dat hij zelf in moet bellen om zijn stem nog aan het volk te laten horen. Uh, vorige week waren er in Iran wel demonstraties, daar kwamen ook duizenden mensen op af, maar dat lijkt in de kiem te zijn gesmoord en er lijkt niets bereikt te zijn, er lijkt gewoon weer rust te zijn. Nou, ik denk dat het westerse publiek een beetje verwend is geraakt... door al deze revoluties die zich allemaal in een uh, duizelingwekkend tempo afspelen daadwerkelijk. Hè? Tunesië, hop, Ben Ali is weg. Egypte ja. drie weken op een pleintje zitten en Mubarak is weg. En dan nu in Libië uh, gaat het ook slecht met Gaddafi. Uh, Iran is een ander land. Iran heeft heel veel oliegeld. Iran heeft een religieus systeem dat een ware ideologie heeft... en dat zich al dertig jaar lang heeft ingedekt tegen protesten. Maar we moeten niet vergeten, in 2009... werden er al door miljoenen mensen in Iran gedemonstreerd. En het feit dat er nog steeds demonstraties plaatsvinden... dat mensen met gevaar voor eigen leven... De straat op gaan. Zegt heel wat. Je krijgt er niet veel van mee in het Westen. omdat er maar weinig journalisten zijn. Uh, maar toch ja. is het zo. Maar bedoel je, dat zegt wat over het feit dat de mensen niet uh, de angst dan de boventoon laten voeren en toch hun stem, stem willen laten horen. Dus die, dat, dat soort protesten wel doorgaan, maar, maar het haalt ogenschijnlijk althans niks uit. Het zou zelfs wel eens een status quo kunnen worden dat de regering daar denkt, nou ja, laat ze dan maar protesteren, er gebeurt toch niks. Dat is heel goed gezien en ik denk dat de regering dat ook denkt op dit moment, maar toch... Wat is. Hey, Gaddafi heeft het over jongeren die graag. Uh, die gedrogeerd en uh, geïnspireerd door het Westen dingen doen. Dat is precies dezelfde terminologie die de Iraanse leiders gebruiken. al hebben ze het dan niet over drugs. Maar die zeggen ook. ja, er zijn hier wat mensen in ons land. en dat zijn heel vervelende mensen. en dat zijn eigenlijk agenten van Amerika. en die willen onze mooie revolutie uh, ten gronde richten. Um, uh, de Iraanse leiders voelen zich zeker bedreigd op dit moment. met name omdat zij uh, zoveel verhaaltjes hadden verteld. dat de oppositie niet meer bestaat, dat toen er afgevallen. Vorige week maandag opeens honderdduizenden mensen, ja, zei echt honderdduizenden mensen op straat stonden. Uh, zij daar toch wel een beetje van schrokken. Want het bleek allemaal uh, toch om meer mensen te gaan dan zij uh, ja, eigenlijk hadden, hadden gehoopt. Dus die druk ja. blijft op hen. Oké, okay. en die oppositie waar je het net over had. Uh, vorige week na die demonstraties dreigde Ahmadinejad zelfs met de doodstraf hè, voor de leiders van de oppositie. Nou, er waren eh, toevallig dat juist niet, maar vrijwel alle andere politici in Iran wel. En die, die waren ja. duidelijk heel erg geschrokken van die hoge opkomst. En begonnen dus te roepen om de doodstraf van de leiders van de oppositie. En een heel belangrijk feit is dat ze uiteindelijk geen doodstraf hebben gekregen. Sterker nog, er is zelfs geen rechtszaak geweest. Sterker nog, ze zijn alleen maar onder huisarrest geplaatst. Er is een geval. En dat geur is zo, van... of niet? Sorry? Is dat nog steeds zo? Zijn, hebben ze nog steeds huisarrest? Absoluut. Er is een uh, metalen deur... Uh, voor het huis van uh, Meer Hossein Moussavi geplaatst. Hij kan er niet meer in of uit. En hetzelfde geldt voor uh, meneer Karoubi... de andere oppositieleider... waar ook de sloten zijn veranderd... en de agenten voor de deur staan. Ze kunnen niet meer naar buiten toe. Maar ze zijn ook niet opgehangen. Het is een soort, uh, ja, it, een soort indecisiveness. Het is onduidelijk wat voor beslissingen het, het systeem... moet ik zeggen, precies wil, uh, wil nemen ten aanzien van dit. En daar blijkt wel uit dat ze in de maag met die demonstraties. En inderdaad, het gaat niet zo hard als bij die andere uh, revoluties. Maar uh, over is het ook niet. Oké. Okay. Uh, nou ja, dan is het ook onzin om te vragen of je verwacht dat de onrust binnenkort opleidt en misschien toch de vormen aanneemt als in de andere landen daar. Want de, dat, is, dat is koffiedik kijken. Dat moeten we misschien maar niet doen. Inderdaad, ja, glazen bol kan nee. ik ook erbij pakken. Ja, je bent dus nu even in Nederland. Als jij in Teheran bent, wat, wat krijg je daar dan op televisie of in kranten of hoe dan ook te zien van uh, de, die, die revolten in, in de omliggende landen? Nou, de vraag hoe, wordt dat eigenlijk... daar, hoe wordt daar bericht op? De vraag is eigenlijk, wat krijg ik niet te zien? Ze zijn dol en dol blij de Iraanse leiders, met deze opstanden. Want dit zijn volgens hun allemaal nieuwe islami islamitische revoluties... geïnspireerd door de Iraanse revolutie. Zij zien een toename van het aantal bondgenoten... en ja, het wegvallen van Amerikaanse steunpilaren in de regio. Dus blijdschap... Zij zien het ook echt... Zij zien het ook echt wel allemaal als religieuze opstanden... die niets te maken hebben met, met, met sociale onrust. Dus hè, ontevredenheid over, over uh, repressie of te weinig geld. Zij zien het echt allemaal als een opkomst van de, van de islam. Zoals ik al zei, de Iraanse leiders hebben soms de neiging... om uh, ja, uh, bepaalde dingen graag te willen zien. En in dit hebben ze helemaal besloten dat dit zijn islamitische revoluties. Deze mensen willen islamitisch leiderschap en dan het liefst gekopieerd... zoals dat van ons. En als het even kan, ook nog met onze opperste leider... als leider... van het hele Midden-Oosten. Dus ja, dat levert natuurlijk vrolijke beelden op op televisie... en eh, aanmoedigingen van de demonstranten. En ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk die demonstranten in eigen land. En ja, dat is dan toch een beetje lastig. En dat begint steeds meer te wringen, die schoen. En er was al een belangrijke adviseur van de opperste leider... Ali, Ayatollah Ali Ghamenei die van de week zei, ja, we vinden het toch wel vervelend, hoor... dat, dat, dat het Westen ook zo de nadruk legt op die demonstraties bij, bij, ons, bij ons thuis. Want dat zijn immers Amerikaanse agenten. Dat weet iedereen, toch? Nou, en daarmee is de cirkel met Gaddafi natuurlijk wel een beetje rond. Is rond. Absoluut. Even nog een ander punt. Uh, die oorlogsschepen die door het Suezkanaal... Uh, Iraanse oorlogsschepen die door het Suezkanaal richting Syrië voeren... Die, die, die zijn daar doorheen gevaren. Die gingen daar oefeningen doen. Die komen, komen volgende week geloof ik alweer terug. Weet jij daar iets meer over? Wat, was dat een beetje machtsvertoon? Of was het, was het gewoon? Gebeurt dat dagelijks of vaker? Nou, het was de eerste keer sinds de islamitische revolutie dat dat gebeurde. Uh, nou moet er wel bijgezegd worden. Die schepen die zijn uit 1968. Dus dat zijn oerouderhouders. Schepen die nodig aan vervanging ja. toe zijn. Uh, een bedreiging voor Israël, zoals dat land in het begin zei, zijn ze natuurlijk niet. Wat het wel laat zien, en dat is misschien vindt Israël wel een bedreiging, is dat Iran zijn macht vergroot, het zelfvertrouwen vergroot. Het probeert nu door het Suezkanaal te gaan, nu Mubarak de steunpilaar van de Amerikanen weg is. Het laat aan de wereld zien dat ze graag de allergrootste speler in het Midden-Oosten willen worden. Oké. Okay. En dan nog even een klein punt. Nou ja, een klein punt. Dat was natuurlijk eigenlijk een afschuwelijke zaak. Dat is de kwestie Zara Bagrami. Uh, de vrouw die veroordeeld is en opgehangen is. En, en in stilte ergens begraven. Nederlands-Iraanse. Uh, deze week waren er twee Duitsers. Die was hetzelfde lot beschoren als uh, deze um, mevrouw. Maar die zijn wel met succes teruggehaald naar Duitsland deze week. Heb jij nou enig idee wat Westerwelle, de collega van onze minister Rosentaal nou wel in zich heeft en Rosentaal niet? Wat is er fout gegaan? Ja, Westerwelle heeft van het begin af aan met zijn Iraanse collega's gebeld. Uh, in het begin was dat minister Motaki, die is later vervangen. Vervangen door minister Salehi. Dat zijn namen die er niet toe doen, maar het is in ieder geval de collega van Westerwelle. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. En hij heeft gedaan wat de Iraniërs zo graag willen dat Westerlingen doen. Even door een hoepeltje springen, maar hij ging wel met een cadeautje Hup. naar huis. Die twee journalisten. Ja, ah, dus Uren, uh, Uri Rosenthal moet leren door een hoepeltje te springen. Dan zijn uh, dat, we eruit. Dat zijn uw woorden. Ja, oké, okay, Thomas Erdbrink uh, vanuit de studio in Amsterdam even. Gaat binnenkort weer terug natuurlijk naar Iran. Hoi. Hartelijk bedankt. Hoi. Zo meteen na vier uur, ik heb het u al gezegd... Uh, gaat de villa niet verder, maar gaan we verder met de Stemming van Nederland. Een programma van de gezamenlijke omroepen. Collega Prem de Kishoen, uh, is hier bij mij, of ik eigenlijk <laughs> bij hem op bezoek. In de Prembus is eventjes omgedoopt voor twee weken in de Stemming van Nederlandbus. Ja, en wat we vanmiddag gaan doen... Uh, we hebben samen heerlijk geluncht in, in Limburg. <laughs> en iedere keer als ik in Limburg kwam, verbaas ik me erover... dat in Zuid-Limburg je bijna geen restaurants meer hebt. En in Noord-Limburg van die prachtige plekken... waar. En als paddenstoel uit de grond schietend. <laughs> ja, ja. En, en we zijn hier op een heel groot uh, industrieterrein... wat uit het grond is geramd, waar je de logistiek ziet... waar er uitzendbureaus zijn. En er is hier een aan arbeidskrachten. Mm -hmm. En in Zuid-Limburg-Tessel uh, willen ze nu zelf uh, premies gaan geven. Dus we willen heel graag dat er heel veel mensen bellen op 0800 1121. U mag nu al bellen, dan neemt uh, Rien of iemand anders de telefoon aan. U kunt ook mailen naar de stemming van Nederland... apenstaartradio1.nl. En als je op de site gaat... Kunt u heel makkelijk reageren. En dan hebt u ook een webcam waar u Tesselblok Blok kunt zien zitten. Heerlijk in de zetel. En um, dan willen we heel graag dat veel mensen ons uitleggen uh, hoe het dan zit in Limburg. Want snap jij het Tessel? Nou nee, ja, er is sprake van krimp aan de ene kant, groei aan de andere kant. Nou dat kan natuurlijk, twee tegengestelde polen. Maar we gaan het zo meteen allemaal horen. We gaan even luisteren naar uh, ander belangrijk wereldnieuws. En zo meteen zijn we terug vanuit Limburg. En dan hebben we een antwoord op alle problemen.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 Meestal betal ik binnen drie dagen, soms twee. Ik ken er ook niks aan doen. Altijd gedaan. Nerveus weurig van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet.